9 uur. Het NOS-journaal. Door Megens. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op een paramilitair trainingscentrum in Pakistan... is opgeëist door de Taliban. Volgens de organisatie is het een vergeldingsactie... voor de dood van al-Qaeda-leider Bin Laden. Bij het trainingscentrum waren twee explosies... waarbij zeker 73 mensen zijn omgekomen. Eén explosie werd veroorzaakt door een zelfmoordterrorist... die zichzelf op een brommer opblies bij de ingang van het complex... Er stonden veel militairen die op het punt stonden om naar huis te gaan. Volgens de Taliban kunnen Pakistan en Afghanistan... meer en grotere aanslagen verwachten als wraak voor de dood van Bin Laden. De Duitse economie heeft dit jaar een bovenverwachting sterke start gemaakt. Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek... was de groei op basis van voorlopige cijfers in het eerste kwartaal 1,5 procent. Drie keer zoveel als de stijging in het laatste kwartaal van afgelopen jaar. Het is de grootste stijging sinds de Duitse hereniging is vooral goed gepresteerd in de bouw en de industrie. Verder stegen de uitgaven van de Duitse consument. Ook de Franse economie doet het met een groei van 1% goed. Zo dadelijk worden de kwartaalcijfers van de Nederlandse economie bekend. Op zo'n 60 pluimveebedrijven in de buurt van Kootwijkerbroek... zijn controles op vogelgriep. Gisteren werd op één bedrijf in de Gelderse plaats het virus aangetroffen. De bijna 9000 kippen op de boerderij zijn afgemaakt. Binnen een straal van 3 kilometer geldt een vervoersverbod... voor pluimvee, eieren en kippenmest. De laatste keer dat in Nederland vogelgriep werd vastgesteld was in maart in Zeeland. De boerderij daar werd getroffen door de zogenoemde H7-variant en die bleek later niet heel gevaarlijk te zijn. Ook in Kootwijker Broek is het de H7-variant, maar uit onderzoek moet blijken of die net zo mild is als in Zeeland. Projectontwikkelaar Chipshol heeft bij de NMA een klacht ingediend tegen Schiphol. Volgens het bedrijf maakt de luchthaven zich schuldig aan machtsmisbruik. Schiphol zou op een oneigenlijke manier gebruik maken van allerlei regels over de vliegveiligheid... om particuliere bedrijven als Chipshol uit de markt te houden. Het gaat daarbij vooral over de ontwikkeling van vastgoed. Chipshol bezit veel grond rond de luchthaven... en wil daar onder meer woningen en bedrijvenpanden neerzetten. Volgens het bedrijf doet Schiphol er alles aan om dat tegen te houden. Eerder heeft de NMA al onderzoek gedaan... naar de economische machtspositie van Schiphol... maar daarbij is volgens Chipshol niet gekeken naar vastgoed. Het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Later vanochtend ontstaan er stapelwolken die vanmiddag kunnen uitgroeien tot een bui. Het wordt 14 graden langs de kust, 18 graden in het oosten. Het weekend wordt buiig en fris. Het wordt dan zo'n 16 graden. ANB verkeersinformatie. 18 files bij elkaar 80 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Meer en Laren 8 kilometer file. Door een stilgevallen vrachtwagen is daar maar één rijstrook open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Bij Rotterdam zijn problemen op de ring van Rotterdam. Want op de A16 is een ongeluk gebeurd naar Breda. Er staat voorknopend Ridderkerk 5 kilometer. Het ongeluk gebeurt op de hoofdrijbaan. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Door het problemen op de 16 loopt het ook vast op de A20 in beide richtingen. Richting Gouda staat de langste file voor knopend 8 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os, voor Ewijk, e 9 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Stel, er zijn twee fabrieken. Bij beide fabrieken werken aardige mensen, ze maken mooie dingen en meer dan genoeg winst.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 Goedemorgen, Een zware bomaanslag vanochtend in Pakistan... als wraak voor de dood van Osama Bin Laden, hoort u zo meer over. Goed nieuws in de strijd tegen het HIV-virus, tenminste zo lijkt het... en wordt Maxima straks wel onze koningin. Ja, Als Willem-Alexander koning wordt, dan mag Maxima zich geen koningin noemen. Dat vinden althans Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens de drielinkse partij is het niet meer van deze tijd... dat de vrouw van de koning automatisch koningin wordt... Koningshuisverslaggever Menno Rema. Goedemorgen. Goedemorgen. Menno, Maxima mag zich volgens die partijen dus geen koningin noemen straks. Zijn er eigenlijk afspraken over? Uh, nee. Eigenlijk niet. Uh, stamt uh, dit alles nog een beetje uit 2001. Nog wat losse eindjes van toen, tien jaar geleden, toen Eerste en Tweede Kamer uh, debatteerden over het voorgenomen huwelijk van de prins met het uh, toen nog burgemeisje uit Argentinië. En niet te vergeten haar omstreden vader, want daar had het alles mee te maken. Toen maandag premier Kok had er zijn handen vol aan. Uh, vader daar we weten het allemaal nog, die mocht niet naar het huwelijk komen. Nou, een deel van de kamers wilde toen als gebaar aan Maxima laten weten dat ze zijne tijd koningin zou worden en schoof die aardappel vooruit naar het moment dat het actueel zou worden. Nou, dat is inmiddels natuurlijk uh, een stuk meer dan, uh, dan tien jaar geleden. Ja, die partijen zeggen het is niet logisch dat ze koningin wordt... want prins Klaus werd ook geen, en prins Bernhard natuurlijk ook niet, nee. werden ook geen koning. Hebben nee, ze daar ik... een punt? Nou, de, de, uiteraard zou je op het oog zeggen de, de, als je die lijn volgt, zou ze gewoon uh, prinses worden. Maar bij uh, Klaus, Bernhard en ook, vergeet ook niet Hendrik uh, met Wilhelmina, ja. daar zat wat anders achter. Dat had namelijk met twee dingen te maken. Ten eerste kent de grondwet alleen het begrip koning. We praten ook hele dagen nog over de, bijvoorbeeld de begroting van de koning, ook al is Beatrix koningin. En je kunt volgens die grondwet maar één koning hebben. En daarom konden de, de prinsen dus al geen koning worden. Dat was gewoon, gewoon staatsrechtelijk, want dan zou je de twee hebben. Iets anders was, en, en dat kom je wel weer op het emancipatie uit, um, dat is als je zeker in die tijd uh, Bernhard en Klaus en Hendrik koning waren geweest, dan ja, hoe, hoe doe je dat dan in het buitenland, hoe moet iemand dan in het buitenland zien wie de, de regerend vorst is, nou men ging er vanuit toen de tijd zeker dat dan de man automatisch als vorst zou worden aangeduid, ja en dat was niet de bedoeling, want ja, de koningin was, was de regerend vorst, dus in dat opzicht moesten het prinsen blijven, ja. Wat zou Nederland, wat zou de Nederlandse bevolking ervan vinden als ze geen koningin zou mogen worden, maar een prinses moet blijven? Ja, wat zou Nederland vinden? Uh, de, ieder jaar zijn er weer onderzoeken naar de populariteit. Uh, maximaal steekt al tien jaar met kopperschouders daarbovenuit. Uh, sinds haar komst naar uh, Nederland. Dus als je op die onderzoeken afgaat, dan, uh, dan zal de gemiddelde Nederlander daar geen probleem mee hebben. En ook als je naar het buitenland kijkt, dan zou het, zou het op zich verder logisch zijn. Alle koninginnen in het buitenland uh, zijn natuurlijk aangetrouwd. Spanje hebben het over, Zweden, uh, België, koningin Fa uh, Paola hebben we daar. Ja. En als je weer naar uh, de mannen kijkt, prins Philip in Engeland, heel logisch, en uh, Daniel uh, Wesseling in uh, Zweden wordt dan Prins Daniel. Dus wat dat betreft is het ook alweer een logische lijn die gevolgd wordt. Maar de uiteindelijke beslissing ligt net als tien jaar geleden bij de politiek. Ja, en is het eigenlijk belangrijk dat we hierover praten? Want zit er eigenlijk, kleeft er iets aan die titel? Of je koningin of prinses bent? Nee. Maakt dat iets uit? Het maakt uh, helemaal niets uit. Het is uh, niet meer dan een titel. Uh, koningin bestaat niet in, volgens de grondwet. Dus het is zoals ze genoemd uh, gaat worden. Maar er zit er verder geen recht of plicht aan. Beno Rehmeijer, onze koninghuisverslaggever over nu nog prinses Maxima. En eventueel later koningin, maar misschien ook niet. Het is bijna tien over negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het dodental van de aanslag op een paramilitair trainingscentrum... in het noordwesten van Pakistan is inmiddels opgelopen tot tachtig. Aanslag is opgeëist door de Pakistanse Taliban. Ze noemen het een vergelding voor de dood van Osama Bin Laden. We praten over praten met Pakistan-deskundige Oliver Immig. Meneer Immig, goedemorgen. goedemorgen. Is het doelwit wat u betreft nog verrassend? Uh, niet op zich, maar het geeft heel duidelijk aan dat de Pakistanse taliban het Pakistanse leger verantwoordelijk houden voor de dood van Bin Laden. En dat wordt natuurlijk nog steeds ontkend, allerwegen. Ja, uh, Bin Laden zat tenslotte ook om de hoek bij het leger. Ja, inderdaad. En nu is het leger aan de beurt om te worden uh, vergolden, zou je kunnen zeggen. En ze hebben wel een wat zwakkere onderdeel van het leger genomen, de Frontier Constrube heel moeilijk wordt. Ja, maar in <laughs> ieder Francie geval een opleidingscentrum. De Franse troepen die hebben daar een opleidingscentrum... en die zijn niet zo goed uitgerust als het Pakistanse leger zelf. nee, nee dus dat... dat ligt wel voor de hand dat ze worden aangevallen. Ja, het, Pakistan, daar zijn al sinds de dood van Bin Laden... natuurlijk alle alarmen op rood gezet. Er wordt extra bewaakt. Maar dit hebben ze toch niet kunnen voorkomen? Nee, dat is merkwaardig. Want het uh, opleidingscentrum ligt ook in een gebied... ten, ten noorden van Peshawar. Um, waar al een aantal jaren een strijd gaande is tussen het Pakistanse leger en de Taliban. Je zou zeggen: daar heeft het leger de, de zaak aardig in kaart. Maar nee. dat is dus niet het geval. Nee, dit zouden ze hebben moeten zien aankomen. Wat mij betreft wel, en misschien hebben ze dat ook wel gezien, maar ze konden het niet voorkomen. Want hoe, hoe hou je je zelfmoordbom uh, aansla, slagen tegen? Maar het Pakistanse leger bevindt zich nu natuurlijk in een hele vervelende positie. De Amerikanen zeggen, jullie hebben met medeweten van Bin Laden geofferd... En de Taliban zeggen, ja, uh, jullie zijn schuldig. Dus ze worden nu door de, de hond en de kat gebeten, zou je kunnen zeggen. Ja, maar die uh, van de Taliban, dat zullen ze het meest voelen. Uh, ik neem aan dat er nog meer gaat komen. Hè. Tenminste, daar houden ze wel rekening mee. Ja, dat is de belofte. En de Taliban hebben dan een aangename gewoonte om die ook waar te maken. Dat ja. klopt. En dan zit Pakistan maar mee. Uh, ja. <laughs> ja. Oliver Immer, hartelijk dank uh, graag gedaan. voor uw commentaar. Osama Bin Laden, daar hadden we het al over. Hij plantte uiteindelijk het zaadje voor de Arabische lente. Maar diezelfde lente zal ook de ondergang worden voor Al-Qaeda. Dat zegt Abdel Bari Atwan. Hij is ook hoofdredacteur van de onafhankelijke Arabische krant Al-Quds Al-Arabi in Londen. Hij was een van de weinige journalisten die toegang had tot Bin Laden. En onze correspondent Arjen van der Horst die sprak met hem. Het is een tsunami. Het it is een it is lovely tsunami. Het is een peaceful tsunami. Abdel Bari Aton kan het niet anders beschrijven als een tsunami. Het is eigenlijk een dream tsunami, het is niet een killing tsunami. Wat begon in Tunesië en Egypte verspreidt zich nu over het hele Midden-Oosten. Hier heeft iedereen op gewacht. We were waiting for it. Nu zijn welkom. Maar vreemd genoeg zegt Adwan, wat we zagen op het Taierplein in Cairo, ja, dat is uiteindelijk begonnen bij de man die vorige week zo gewelddadig om het leven kwam, Osama bin Laden. For me, I kan assure you, you know, bin Laden started that process in a violent way, yes. But at least he challenged the uh, Arab dictators. Bin Laden was de eerste die het durfde op te nemen tegen de Arabische dictaturen en hij plantte zo het zaad voor de Arabische lente, zo is zijn overtuiging. Maar hij weet ook dat Al-Qaeda voor iets heel anders staat dan de revolutie in het Midden-Oosten. There is a huge gap, a huge differences between Al-Qaeda ideology and those people ideology. Definitely, definitely. They don't agree with Al-Qaeda. En uiteindelijk is ook de Arabische Lente een bedreiging voor het voorbestaan van Al-Qaeda. If you have democracy in the Arab world, if you have human rights, if they have the rule of law, if they have the good governance. Er is geen no plaats voor Al-Qaeda. Als je leeft in een democratie die de mensen respecteert, ja, dan is er geen ruimte voor Al-Qaeda. De Arabische lente heeft tot veel blijdschap geleid, maar ook tot veel bloedvergieten. Denk aan Libië, Bahrein en ook Syrië. Volgens Advan moeten we de tegenrevolutie van de verschillende Arabische regimes niet onderschatten. There are counter-revolution uh, elements who are working very hard. We know that the remnants of Mubarak regimes, the remnants of Ben Ali regimes in Tunis, uh, you know, they are trying to derail the revolution. En zelfs in Tunesië en Egypte zijn donkere krachten aanwezig die alles proberen terug te draaien. Uiteindelijk zal het succes van de revolutie in het Midden-Oosten afhangen van twee ontwikkelingen. Eén wat gebeurt er met Saoedi-Arabië? The changes in Saudi Arabia is crucial. If you want to change the whole of the Middle East to modernisation, you have to start the changes in Saudi Arabia. Saoedi-Arabië speelt een sleutelrol met de machtige positie die het inneemt. Gaat daar het roer om, dan gaat de rest van het Midden-Oosten mee. Maar dan moet ook het Westen zijn houding veranderen. It is shame on the West. They are absolutely silent when it comes to Saudi Arabia, because of the oil, because of the Saudi role in actually reducing the oil prices. So it is shame in the West. They, they, you know they leave the saudi suffering. De houding van de westerse landen is schandalig als het om Saudi-Arabië gaat. Die zijn te bang om de Saoedi's onder druk te zetten en houden liever vast aan de status quo. And then we nog a three obstacle Israel and Palestina. As long as we don't have a peaceful settlement in Israel between Israel and Palestinian, as long as we don't have a Palestinian state, proper Palestinian state, as long as you know the Israelis still, you know, uh, suppressing the Palestinian people, launching wars against them, imposing sanctions against Gaza, we wouldn't have any peace in the Middle East. Zolang dat conflict voortduurt, blijft het onrustig in het Midden-Oosten. En zal het lang duren voordat de Arabische lente zal omslaan in een Arabische zomer. Arjen van der Horst sprak met de Arabisch journalist Abdelbadio Atwan. En het hele interview is na te lezen op nos.nl. Zo duidelijk aandacht voor die belangrijke doorbraak naar de verspreiding van het HIV-virus. Stop AIDS nou reageert op deze Amerikaanse studie. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB bij Nantes bij Rotterdam gaat het uh, nu wat beter op de weg. Op de A16 naar Breda zijn de rijstroken weer vrij op de Van Brineoordbrug. Na een ongeluk. Het loopt nog wel vast door de diepe, eerdere problemen op de A20... in beide richtingen voor ter en Maar dat, dat moet straks alweer gaan rijden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naar de West en Laren 8 kilometer. Door een stilgevallen vrachtwagencombinatie is daar de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. En op de A50 Arnhem richting Os, voorknopend Ewijk 6 kilometer na een ongeluk. Daar is de rijbaan weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Gaan we nog maar weer eens even kijken bij Joris van der Kerkhof. Die is in Rotterdam in een lege showroom. Nou ja, leeg wat betreft auto's, maar niet wat betreft Sirius. Er zijn er een stuk of vijftien en morgen komen er nog veel meer. Dan wordt het officieel in gebruik genomen. Dit actiecentrum, deze plek waar het Gragierplein in, uh, in Cairo wordt nagedaan eigenlijk. Uh, waar mensen in tentjes uh, slapen, ook onder uh, kartonnen dozen uh, slapen. En u hebt hier uh, vannacht geslapen. Ruimt uw uh, uh, dekbed uh, nog op. Komt u hier vannacht nog weer terug? Uh, het liefst wel. Ja, alleen er zijn ook nog andere dingen te doen op de achtergrond. Behalve dat we hier met praktische dingen bezig zijn... moeten wij presentaties voorbereiden en inhoud voor morgen. Want morgen is de officiële opening, komt de burgemeester van Rotterdam... nou leg je het dekentje maar netjes weg. Ja, wat doet u dat netjes? Ja, nog een keer vouwen, nou leg het maar uh, op het bed. Um, komt hier de officiële opening houden. Mensen kunnen uh, hier naartoe komen, ook van buiten... om informatie te vragen over hoe het in Syrië gaat... hoe jullie de Syrische revolutie uh, proberen te steunen. Mensen zitten achter de computer om het laatste nieuws te zien. Maar dat moet ook gewoon gewerkt worden. Oh ja, uiteraard, dat is ook uh, een onderdeel van het leven... Hè? Het leven gaat door. Uh, gelukkig kunnen we ook uh, de switch uh, snel maken in dit land. Ja, waar gaat hij nu naartoe? Ik ga naar Delft uh, uh, om uh, normale werkzaamheden uh, op te pakken. Nou, nou, pakt u uw spullen maar dan. Ja, dat ga ik ook doen, ja. dankjewel. Ja, we hebben het er net over gehad wat die normale werkzaamheden zijn. U werkt uh, voor de gemeente Delft, u werkt in de binnenstad. Binnenstadsmanager hebt vandaag... Ik durf niet in uw tassen zitten, maar je hebt er net naar gewezen... dat er allemaal stukken in zitten over vandaag vergaderd uh, moet worden. Uh, over de binnenstad, nou zit, bent u straks aan het vergaderen. Neemt u de spullen maar mee, hoor. lopen meteen naar buiten... anders komt u te laat voor uw vergadering. Uh, nou, bent u straks aan het ik vergaderen. Ach, zeg. Dag uh, jongens, ik zie jullie op vanavond en zeker morgen. Nou bent u straks aan het vergaderen en dan is die uh, grote demonstratie... in Damascus en op andere plekken, is dan bezig rond een uur of één. En hoe zit u dan in, de, in uw vergadering met uw telefoon te kijken naar het laatste nieuws? Nou, ik hoop dat ik rond uh, een uur of één klaar ben met, uh, met mijn vergaderingen. Dat verwacht ik ook wel. En dan de eerste wat ik doe, even mijn mobieltje pakken... en hem kijken wat er allemaal gebeurd is. En daarna uh, op Facebook, hè. Maar tijdens de vergadering... Tijdens de vergadering uh, dan zal ik me absoluut voor de geweldige binnenstad van Delft inzetten. Met de hoop dat wij ooit in Syrië ook zulke mooie vrije steden zullen hebben. Maar uw collega's zullen wel begrijpen dat uw gedachte misschien ook een beetje ergens anders is nu. Ik heb een geweldige collega's die dagelijks vragen hoe het gaat. En uh, dat geeft ons steun en hoop. Deze auto? Deze Die grote auto? Uh, ja. Ik heb drie kinderen ook nog. <laughs> ja, ja, oké. Okay. En een grote auto. Nou, dank u wel voor je verhaal en de sterkte met, uh, met uw strijd. en met de vergaderingen waar u uh, naartoe moet. Hartelijk dank en tot ziens. Joris van der Kerkhof was vanochtend op het actieplein van Nederlandse Syriërs in Rotterdam. De sierlijke witsnuitlibel is gezien in het Nationaal Park. De weerrib in Kop van Overijssel. Nou, en denkt u? Maar misschien 50 is het uh, wel heel bijzonder. Zeker, want zo'n 50 jaar geleden is hij voor het laatst gezien in ons land. En nu is hij dus weer terug na 50 jaar. Theo Muus is boswachter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. En hij heeft de libel zelf gezien. Ja, ik was uh, een van de twee gelukkige uh, eergisteren inmiddels uh, die, uh, uh, ja, die er bij de ontdekking was. Ja, nou was ik daar toevallig ook onlangs. En daar heb je hele wolken libellen. Hoe pik je daar nou de lezierlijke witsnuit uit? Als je erin zit, als je veel naar libellen kijkt, dan uh, valt deze soort ontzettend op. Want het is een, een hele mooie libel. De naam zegt het al, met, met, met, met witte, een witte snuit en witte puntjes aan het achterlijf. En hij zit heel graag op uh, waterleliebladeren, dus daar valt hij wel door op. Hoe bijzonder is het? Ja, zoals u zei, het is uh, inmiddels 50, 60 jaar geleden dat er uh, een populatie, zoals wij dat nu noemen, uh, gevonden is. Dus de, ik mag wel zeggen, nou, het is bijna een, een Europacup, qua uh, <laughs> qua Want ja, 50, 60 jaar kwijt zijn. Hij heeft heel lang op de lijst gestaan van Nederland als uitgestorven. En als je hem dan toch ineens, ja, toch ineens, als je hem dan ineens vindt... en je komt er zelfs een aantal tegen, dan is het natuurlijk wel een uh, groot feest. Ja. ja, u bent niet een plein opgegaan met bier, neem ik aan. Maar uh, wat, wat zegt dit? Uh, voornamelijk iets over de, de, de weerribben, want daar is een soort nu gevonden... Uh, als je het enige gebied in Nederland bent uh, voor een, een, een kritische soort als de sierlijke witsnuitlibeel, die uh, waterkwaliteit, de helderheid van het water, de bodemstructuur van, van, van de, het petgat, de waterplanten, als dat allemaal past, als het allemaal klopt, uh, dat betekent dat, dat daar het systeem goed in elkaar zit nu. Ja. Nou vliegen ze maar zo'n drie weken. Ja. Nou komt het dus aan op de voortplanting. Ja, ja die hebben we zelfs ook al gezien. Oh. We hebben er een aantal uren bij gezeten en we hebben tweemaal uh, uh, ei-afzet gezien van vrouwtjes. Dus na de paring worden de eitjes heel mooi afgedipt en, uh, door de vrouwtjes in het water. Die hangen dan een beetje stil en die slaan de eitjes op het water. En ook dat is al gezien, dus dat betekent dat we over twee jaar uh, in ieder geval hopelijk weer uh, bitsnuiten hebben daar. Uh, waarom niet volgend jaar? Uh, de larf die doet er twee jaar over om, om uh, van eitje volwassen... Uh, imago te worden. En dan vliegen ze, vliegen ze maar drie weken? Ja, ja dus de, de, de vliegtijd is echt een heel kort stukje van zijn leven. Absoluut. Ja. Nou goed, we kunnen hem ook nog zien ergens? Op internet? Uh, hij is te zien op internet, maar vooral zou ik zeggen, ga lekker, uh, net als uh, wij van de NVLD, uh, ga lekker uh, varen met een uh, met een uh, motorbootje, een en, ja. en let lekker op de waterladies. Het is een prachtig gebied. En wellicht dat je denkt van, wat zit daar nou? En uh, ja, daar kun je hem ook tegenkomen. Niet allemaal tegelijk gaan. Theo Muusse hoorde u, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie. Enthousiast dus over de witsnuit Libel, de terugkeer daarvan. Inmiddels rijdt het openbaar vervoer weer in Amsterdam tot half negen. Vanochtend staakten de medewerkers van het Amsterdams vervoerbedrijf, GVB. Verslaggever Gary van Pinksteren checkte bij metrostation Bijlmer... hoeveel reizigers daarvan op de hoogte waren. Ik zag u hier net op station Bijlmer een treinkaartje kopen... Uh, you say you don't speak uh, Dutch very well? No. Did you know that the metro is not running? Ja, yeah, I know it from yesterday that it's not running from uh, morning till 8.30. Yeah. Oh ja, nee, daarom... Ik wist al dat de metro niet zou gaan. Normaal gebruik ik die wel, maar ik heb nu net een treinkaartje gekocht... en dan ga ik naar Amsterdam-Zuid-WTC, ga ik van daaruit verder. I work in the, res uh, in, in the restaurant, in the kitchen. Nou, ik werk in de keuken van een restaurant bij het uh, WTC... En nou ja, voor mij is het dan nog een geluk, want ik kan hier gewoon ook dus met de trein in plaats van met de metro komen. Will it take you more time to get there? Of course, it takes more time. Because now I'm supposed to be there, but now... En natuurlijk kost het me meer tijd, want ik had eigenlijk er al moeten zijn. Maar ik ben hier nog steeds op station Bijlmer en ik ben nog niet eens onderweg. De trappen naar de metro doen het wel. Dan maar nu op de trap naar boven naar het perron. Kijken of daar nog een verloren ziel staat die het niet weet dat de metro niet rijdt. Maar zo druk als het bij de trein is, zo stil is het hier bij de metro. Do you know, do you know that the metro is not running today? Ik não entendo, ik falo. não falo. But the metro is not running. Não tem metro, nem trein. Ah, oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Mevrouw komt er inderdaad nu achter dat de metro niet rijdt. Mevrouw spreekt Portugees. Mm -hmm. En de mensen die je hier op het metrostation ziet. Uh, die niet weten dat de metro niet rijdt zijn. Veel inderdaad mensen die bijvoorbeeld Spaans spreken, Portugees, uh, geen Nederlands en, en weinig Engels. En aan hun is het bericht een beetje voorbij gegaan. Goeiedag, je staat met je fiets, met een mooie fiets hier op de metro, te wachten. Maar er gaat geen metro. Oh nee? Nee, er is een staking. Oh, Oké. Okay. Had je nog niet gehoord? Ja, uh, yeah, yeah, maar ik dacht uh, het was om half negen. Om half negen dan gaan ze weer rijden. Dus. Dus ja. nu tot half negen is er geen metro. Oh, Oké. Okay. Waar moet je naartoe? Amstel. Moet je naar school? Ja. Hoe ga je dat dan doen? Ik weet niet, misschien ga ik terug naar huis. Goedemorgen, u deelt hier uh, de metro uit, het krantje. Ja. Vragen veel mensen u over de metro? Ja, dat klopt. Als ja, ze vragen of de metro rijdt en uh, of ze, hoe ze op een andere manier uh, naar hun bestemming kunnen komen. En dan helpt u ze? Ja, uiteraard. Ik uh, sta hier toch. Dus, uh... dus een krantje en meteen een goed reisadvies erbij? Ja, kranten nemen ze meestal niet zo heel gauw, maar ze uh, zijn wel blij met uh, het advies wat ze gegeven wordt. Goedemorgen, u zit hier rustig een krantje te lezen. Weet u dat er geen metro komt? Nee, totaal niet. Dus ruikt helemaal geen gemeidra. Nee, die begint pas weer om half negen. Uh, Oké, okay. dus we moeten nog even wachten. Gaat u gewoon rustig zitten wachten? Ja, moet maar. Hè. Nou, lang hoeft hij niet meer te wachten. Misschien is hij al wel weg, want het de... rijdt allemaal weer sinds half negen in Amsterdam. Dan een doorbraak in het onderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus. Zo noemen Amerikaanse wetenschappers... de voorlopige uitkomst van hun internationale onderzoek. Ze ontdekten dat mensen met het HIV-virus veel minder snel anderen besmetten... als ze al medicijnen krijgen voordat ze zelf ziek worden. Door snelle medicatie kan de kans op besmetting... met zelfs 96% worden verkleind. Dat is bijna 100, dat is bijna helemaal. Ga ik over praten met de directeur van Stop Aids Now, Louise van Det. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit nog een verrassende conclusie? Um, het is voor mij geen verrassende conclusie. Um, maar het is heel belangrijk dat dit nieuws nu naar buiten komt. Um, want in de aids-epidemie, um, waar nog steeds geen vaccin voorhanden is... zijn we natuurlijk altijd op zoek naar manieren die uh, die epidemie uh, kan stoppen. En dit is heel erg belangrijk nieuws, want het betekent... Um, ...dat op het moment dat behandeling ook als, uh, als preventie gebruikt kan worden. Ja. En um, wat, wat, wat ik er heel erg bijzonder aan vind... ...is dat wij zelf als Stopit nou um, onlangs een heel groot uh, bedrag van de postcode hebben gekregen... om een uh, project te doen in Zwaziland waar we de hele bevolking willen uh, gaan testen. En uh, precies eigenlijk dit willen gaan uitvoeren. En willen aantonen dat behandeling als preventie... Uh, echt een, een doorbraak in uh, de kentering van de epidemie kan veroorzaken. Ja, het betekent dus voor mensen bij wie uh, HIV is geconstateerd... Mm -hmm. dat ze gelijk vol moeten slikken. Ja, Veel dat... en alles. Nou... Veel en alles. De behandeling is tegenwoordig. Um, uh, het is natuurlijk belastend voor mensen om medicijnen te slikken. Maar veel, ik bedoel, je kunt tegenwoordig uh, met twee pillen per dag um, uh, een hele goede behandeling ondergaan. Oh, dat valt mee. Ik dacht dat het nog veel meer zou zijn. Nee, nee, nee. Dat was, dat was vroeger zo, maar daar zijn uh, hele grote vooruitgangen in geboekt. Maar ja, zou je de verspreiding daar echt mee kunnen stoppen? Nou, ik. Ja, op het moment um, dat mensen... Uh, uh medicijnen slikken en dus veel minder virus in hun bloed hebben, wordt, stopt het, stopt de overdracht van het virus. En dat is op zich heel belangrijk. En wat ik ook heel interessant vind, ik was, uh, ik was vorige week op een, uh, een conferentie in Vancouver, waar allemaal wetenschappers bij elkaar waren. Daar was bijvoorbeeld ook uh, de, de Wereldgezondheidsorganisatie. En um, ik heb ze daar horen zeggen dat zij binnenkort ook met een richtlijn uitkomen, waarin ze ook Um, gaan adviseren dat mensen, uh, dat partners uh, eerder beginnen. Dus dat is heel belangrijk nieuws ook. Ja, en uh, wat is de praktijk nu? En dat hebben we natuurlijk niet alleen over Nederland, maar misschien ja. ook wel vooral over Afrika. Dat men pas medicijnen verstrekt en medicijnen gaat slikken. Als men echt ziek aan het worden. Ja, er is, er is nu een bepaalde uh, richtlijn. En dat is als er een bepaalde hoeveelheid virus in het bloed is... dan, uh, dan worden mensen geadviseerd om medicijnen te gaan slikken. En waar dit is dus over gaat, is dat mensen meteen, als hier geconstateerd wordt... Uh, dat ze dan gaan slikken. Zodat ze ook op hun partner het virus niet over kunnen dragen. En hm. wat belangrijk is, is dat dus aangetoond is dat het... Het virus dan inderdaad niet overgedragen wordt. En dat is dus eerder dan uh, de richtlijnen nu zijn. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat gewoon hier in Nederland uh, artsen daarvan doordrongen moeten worden. Ja, nou dat zullen, dat zullen ze ook wel worden. Op het moment dit is natuurlijk heel belangrijk nieuws. Hm. En um, wat ik wat ik ook interessant vind is dat die onderzoekers dit was een onderzoek wat tot 2015 zou lopen. Ja, maar ze zijn de, vroeger gekomen, hè, met de. Ja, ze zijn er veel vroeger mee gekomen, omdat het zulke... en, en kijk 96 procent. U zei het zelf ook al, is natuurlijk gigantisch. En dit is nieuws wat heel belangrijk is. En wat ook belangrijk is voor uh, de mensen die zelf hier positief zijn, want um, het het komt hun ook ten goede. Nou, dit is dan in ieder geval positief nieuws. Ja. In het onderzoek naar verspreiding van het HIV-virus. Louise van Dette, directeur van Stop Aids Nou. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Voor deze week, zelfs tenminste door de week. Maandag zijn we er weer, Slara er ook weer. Nu is Sven Kokkelman er weer. Met goedemorgen, Nederland. Sven, goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Op dit moment, zo rond half tien, presenteert het, bureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek de eerste kwartaalcijfers van dit uh, jaar over de economische groei. Hoort u zometeen ongetwijfeld meer van van Dorald Megens. Uh, door, en Sven van Wijnbergen, de uh, econoom, hoogleraar economie tegenwoordig, die uh, duidt die cijfers zometeen. Verder weten politie- en advocatenbureau halt niet meer te vinden. En Chinezen doen soms hele gekke dingen om schadeclaims na verkeersongelukken te voorkomen. Hoort u zometeen in Goedemorgen, Nederland. Eerst nu als aangekondigd door het Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De Pakistanse Taliban zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op een paramilitair trainingscentrum in het noordwesten van het land. Daarbij uh, zijn uh, die aanslag is opgeheist door de Taliban. Volgens de organisatie is het een vergeldingsactie voor de dood van al-Qaeda-leider Bin Laden. Bij dat trainingscentrum waren twee explosies en daarbij zijn zeker 73 mensen omgekomen.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 En er is vooral goed gepresteerd in de bouw en de industrie. Ook de Franse economie die doet het met een groei van 1% goed. En Sven Kokkelman zei het al, de kwartaalcijfers van de Nederlandse economie... ook die zijn net bekend geworden. André Meinema, onze economisch redacteur, die weet er meer over. André. De economische groei in ons land is in het eerste kwartaal van dit jaar uitgekomen op 3,2%. Dat was een jaar geleden nog 2,4%, nu dus 3,2%. Vergeleken met de, eerste, de laatste drie maanden van vorig jaar bedraagt de groei zelfs 0,9%, dat is een stuk beter... Want toen groeiden wij nog maar met 0,3% als gevolg van het winterse decembermaand. Het groeicijfer valt ook hoger en beter uit dan de raming van het Centraal Planbeeld van een paar maanden geleden. En ook nu worden we weer meegezogen met de hele sterke groei in Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Want daar dus een veel sterkere groei dan eind 2010 van ruim 5%. Daar draait alles op volle toeren in de bouw, in de industrie. Geeft consument veel geld uit. En daar profiteren wij dus weer van in ons land. Want onze economische groei is afhankelijk van die vraag uit het buitenland, de investeringen en de vraag in het eigen land. En dat laatste blijft bij ons nog een beetje je achter, vanuit dat flinke verschil in groeitempo met de Duitse buren. André Meijnenma, het is twee minuten over half tien. Dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB verkeersinformatie. Er staan nog 10 files. De meeste zijn nu snel aan het oplossen. Een paar uitzonderingen na. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Naardenwest en Blarikum 6 kilometer. Dat kwam door een stilgevallen vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij hoogmade 6 kilometer. De A31, Hardingen richting Leeuwarden is dicht bij Marsum. Na een ongeluk is nu technisch onderzoek. Er staat 4 kilometer file vanaf Dronrijp. En op de A50 Arnhem richting Ost tussen Heteren en Knoopend Ewijk. 6 kilometer na een ongeluk, en daar is de weg weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Sterke groei van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2011. Explosieve groei van auto's in China leidt tot wangedrag van Chinese automobilisten. Politie en advocaten weten bureau Halt niet meer te vinden... en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is 3,5 en een half minuut over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Volendam. Een nachtje in Hotel Spaander voor een schilderij. Het bleek een goede deal... Het hotel pelt uit van de kunst en gaat dat nu verzilveren. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland, De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gegroeid met 3,2%. Kwartaal op kwartaal leverde 0,9% groei op. De investeringen zijn fors hoger, mede door het gunstige bouwweer. Uh, alleen de consumptie van huishoudens blijft wat achter. Zweden van Wijnbergen is hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. 3,2% groei, dan denk je het gaat weer hartstikke goed met die economie. Is dat ook zo? Ja, ja dat klopt ook. Uh, ja, dat planbureau slaat gewoon al drie jaar lang elke keer de plank mis. Maar uh, ja, je had dit kunnen zien aankomen. Kijk, Nederland is met alle respect voor hoe belangrijk wij ons vinden, gewoon een provincie van Duitsland. Ja. En uh, economisch gezien. En Duitsland loopt als een trein. Dat loopt al een jaar als een trein. En ja. Duitsland groeit al een jaar boven de 3%. Ja, daar worden wij gewoon in meegezogen. Ja. Amerika is. Ondanks alle aarzelende berichten op werkgelegenheid, qua, qua product, nationaal product, ook goed aan het groeien. Dat zijn onze twee grootste exportmarkten, ja, daar, daar zeiden wij op mee. Ja, nou is het natuurlijk zo, u zegt dat zelf al: het Centraal Planbureau, dat de rekenmeester is van het kabinet. en op basis waarvan ook de begroting ja. uh, wordt gebaseerd, ongeveer. Hè? Zo, zo zit het uh, meer of meer. Uh, ja, dat zit telkens toch lager met die groeicijfers. Betekent dit dat ook het halve kabinetsbeleid met al die bezuinigingen weer op de helling kan? Dat betekent wel dat de jager meer meevallers gaat krijgen. Kijk, dat het planbureau die, die is niet altijd te laag, die is ook soms te hoog. Die mist gewoon alle turning points. In 2008 zagen ze de recessie niet aankomen. In 2009 dachten ze dat er nooit meer uit zou komen. En nu onderschatten ze de groei. En voor volgend jaar zitten ze dus denk ik zo'n 2% te laag. Ja. Uh, nou, dat betekent inderdaad dat de jager het makkelijker gaat krijgen dan, uh, dan ze verwachten. Die gaat ja. meer meevallers mee krijgen, ja, die gaat hogere belastingopbrengsten krijgen. Het, vooral het goede nieuws vind ik uh, niet alleen dat die export aanjaagt, dat wisten we wel, dat is gewoon Duitsland. Mm -hmm. Maar dat er we ook weer investeringen komen. Juist, want die bleven ja. achter de afgelopen tijd en daardoor werd, was dat economische ja, groeimodel zo uh, broos. Want we hebben eerst natuurlijk een flinke recessie, toch wel een stevige recessie gehad. Dat betekent dat je, ja, die machines zijn gewoon leeg, nou dan ga je geen machines bijbouwen als de helft leeg staat. Ja. Maar kennelijk begint dat weer uh, dat er toch allemaal weer wat schaars te worden. Dat is een goed teken. Dan ga je dus echt, dan gaan we dus nu dus echt groei in capaciteit krijgen. Dat is, uh, dat is echt, dat is langdurige groei. Dat is heel goed. En die consumenten, dat komt er wel een keer. Dat blijft een beetje achter, omdat er toch nog onzekerheid is over werkgelegenheid. Ja, als je morgen je baan denkt te de verliezen ga je niet een wasmachine kopen en dat soort dingen. Ja. dan wacht je even. Dus dat is, uh, dit is allemaal heel erg in lijn met althans mijn verwachtingen. Ja, dat planbureau uh, kijkt niet zo naar wat er buiten de grenzen gebeurt en die mist dit soort dingen dus allemaal. Ja, wat moeten we dan met het planbureau eigenlijk? Nou, als ik iemand neerzet die wat meer gevoel voor macroeconomie heeft, van uh, sectorale analyses uitstekend te maken, missen ze telkens de boot. Ja, maar hoe kan dat nou? Want ik bedoel, daar wordt toch alles een, uh, en en iedereen baseert zich daarop. Ja, dat is dus daar moeten ze inderdaad wel eens een keer goed naar kijken. Maar ze hebben natuurlijk heel erg een focus op een model. En een model is erg op Nederland gebaseerd. En heeft eigenlijk maar een hele marginale link met het buitenland. Een beetje verouderde technologie. Ze onderschatten gewoon enorm die koppeling met het buitenland. Ja, misschien moet u meneer Turlings gaan opvolgen als baas daar. Ja, nou dat lijkt me een heel slecht plan. welke? Ik heb een paar jaar bij de antwoordrij rondgelopen. En dat was het wel een beetje. ja. Dat is ook niet maar helemaal gelukkig afgelopen. Voor, voor de Nederlandse economie <laughs> is dit gewoon, ja, zoals ik al een jaar geleden zei, dit wordt gewoon goed nieuws en de jager gaat mee van alles krijgen. Ja. Ik denk niet dat hij uh, kan zeggen, we hoeven helemaal niks meer te doen, want hij heeft natuurlijk wel die enorme erfenis uh, van Bos gekregen met min 6 procent. Ja. Nou dat gaat puur om. Aan van deze cijfers komen we wel binnen die, binnen die drie van het Stabiliteitspact. Ja, uh, want dat is belangrijk. Je mag maar 3 procent uh, op ja, de begroting uh, te schieten. Die, loopt nu steeds, die wordt steeds duurder. En ja, dat kabinet weigert echt structureel wat aan te pakken door via dingen als, als uh, pensioenleeftijd, ja, dan, dan gaat het dus in tekort. En nou daar moet je, je op voorbereiden. Dus we willen, dat zei we al vooral, we willen We willen uiteindelijk doen aan een plus van één. Ja. Terwijl we denken uitkomen op een min van 2, 3 als we gewoon die culture werk laten doen. Ja. Goed, maar uh, de, de grote vraag is toch, is dit nou, laten we zeggen, het definitieve einde van de dip? Want ook een half jaar geleden ja. waren er nog altijd ja. economen die bang waren voor een dubbel dip die dan nog. Ja, maar dat was. Double dips gebeuren bijna nooit. Er zijn twee bekende gevallen van double dips. Eén is de 30-jarige recessie, en de andere is in Japan in de 93 jaar. En dat was waren beide voorbeelden waar de monetaire autoriteiten vol op de rem staan. Bij begin. En dat doen ze nu niet. Bij een helemaal niet. Maar ook trichet is heel voorzichtig. Dus dat was ook vorig jaar. Ik vond vorig jaar die angst ook allemaal onzin. Er was geen echt serieuze dreiging van een double dip. Die is er nooit geweest. En die is nu definitief helemaal uit het raam. Dus de Nederlandse economie is definitief uit het dal. Ja, dat denk ik wel. Dat gaat gewoon nu een, een twee, twee, drie jaar zeker uh, weer goed, boven gemiddeld goed. Dan komt gewoon inhaal groei. En nou ja, daarna gaan we gewoon weer de normale ziektes in. Goed, dus u gaat met opge opgeheven hoofd en goed gemoed vandaag aan het werk? Ja, dat, uh, dat is alle reden toe. Ja, goed, oké. Okay. Ik hey, dank u wel. Dank okay. u. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Frankrijk wil belasting gaan heffen op tweede huizen van Nederlanders daar in dat land. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Moeten buitenlanders met een tweede huis in Nederland ook belasting betalen aan de Nederlandse staat? Met bijvoorbeeld Duitsers op een van de Waddeneilanden of in Zeeland. Hoogleraar internationaal belastingrecht Kemmeren van de Universiteit van Tilburg. Ja, in onze nationale wetgeving belasten wij niet inwoners die een onroerende zaak in Nederland hebben ook. Dus als een... ...inwoners van Frankrijk een huis in Zeeland heeft bijvoorbeeld... ...dan kan die op grond van de Nederlandse wetgeving ook in de heffing worden betrokken daarvoor. In het internationaal verkeer hebben we ook vaak belastingverdragen afgesloten... ...tussen landen om dubbele belasting te voorkomen... ...omdat in Frankrijk inwoners worden belast voor het inkomen waar ze ook... Dat gedaan houdt, dus ook inkomen uit Nederland, en dan zou Nederland en Frankrijk kunnen belasten. Om dat terug te brengen naar een enkelvoudige belasting, dus dat je maar één keer wordt belast voor zo'n tweede huis, zijn dergelijke belastingverdragen dan afgesloten. En het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk wijst het heffingsrecht dan ook toe aan Nederland. Dat betekent dat Nederland niet alleen kan heffen op basis van de nationale wetgeving, maar ook op grond van het belastingverdrag ook over de inkomsten uit de tweede woning mag heffen. En dat gebeurt dan in box 3. Bent u daar ook weer over bij gepraat, wou ik zeggen. Heeft u een nieuw uh, vraag bij het nieuws, mailt u ons dan, dan vooral naar... GoedemorgenNederland.nl voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Volendam. Terug naar Roy Eerkens. We zien hier uh, een van de schilderijen. Daar staat een tekst op. Zou u dat eens even voor willen lezen? Wat staat erop? Artiest, kom binnen, staat erop. Ja, met dit bordje lokte Spaander kunstenaars naar zijn hotel, Spaandig in Vollendam. En wie de overnachting niet kon betalen... die mocht ook met een kunstwerk betalen. Ja, uh, ja, dat is inderdaad het geval. Uh, de, de, de, nee, de, de, de kunstenaars inderdaad. zijn natuurlijk uh, niet zulke rijke mensen. En bovendien was het hier heel erg gezellig. Dus ze gaven hun geld liever uit aan feestjes en inname van de nodige spiritualiën. En materiaal natuurlijk voor hun schilderwerk, als dat ze hun, hun rekening daarmee betaalden. Ja, met succes, want de verzameling barst uit haar voegen. Laten we eens even een klein stukje door het café lopen. Het hotel pijlt uit van de kunst. Vooral hier in het oude café waarmee Zakenman ledigd in 1881 zijn hotel begon. Bijna geen stukje muur meer te zien. Hè? Alles wordt bedekt door schilderijen. Ja, inderdaad. Veelal Volendamse prenten, schilderijen, veel portretten. Hoe groot is de collectie inmiddels? Nou Zo'n zo 1300, 1400 werken zijn, zijn, hebben we wel. Nou, conservator van het hotel Jannig Kwakman. Bent u trouwens nog familie van Jaap Kwakman? Een van de drie J's die gisteren niet... ...in staat is geweest om uh, die finale te halen? Ja, Jaap Kwakman is de zoon van mijn neef. Deze week zijn de eerste schilderijen uit de collectie geveild. Het leverde 150.000 euro op voor 16 schilderijen van de 19e-eeuwse Marit en Katen. Waarom doen jullie de schilderijen van de hand? Nou, u kunt wel zien dat we uh, vrij weinig uh, wandruimte over hebben... En uh, we hebben heel veel schilderijen die niet echt in de collectie passen. En die van groot kwaliteit zijn. En het is gewoon jammer dat die op de zolder blijven staan. Dus we hebben het moeilijke besluit genomen om het op te ruimen. En kunt u die schilderijen dan niet in de kamers kwijt? Uh, dat is een beetje moeilijk, want uh, je kan je publiek niet selecteren aan de deur... Dus uh, ja, het is, uh, soms kan dat misverstanden opleveren. Dat ze, bang dat ze denken dat, het, uh, dat ze dat het cadeau krijgen. Ze oh, worden meegenomen, de schilderijen. Ja, ja, ja, ja dat risico dat loop je nou eenmaal in een openbare ruimte. Hoe, hoe kreeg de zakenman Spaander al die kunstenaars zover dat ze hierheen kwamen? Oh, daar had hij diverse strategieën voor. Hij kende dus al een aantal kunstenaars en die ontving zelfs al bij hem thuis. En uh, toen hij dus dat cafetje had gekocht, werden ze heel goed verzorgd. Hij zorgde ook ervoor dat ze konden schilderen, en elkaar konden ontmoeten en inspireren. Nou, dat geeft, levert gratis reclame op, hè? hoort zegt het voort. Trok vervolgens ook de JetSet uh, aan? De kopers van de schilderijen. Dat was de JetSet, dat, dat is hier nog. Hè? Over het algemeen zijn het rijke mensen die schilderijen kopen. En dat was ook de strategie. Uh, achter het hele plan, dat dus de kopers van de schilderijen... naar Volendam zouden komen en uh, met geld uh, wel de rekening kunnen betalen. Ja, en uh, noem eens enkele van die mensen die hier destijds geweest zijn. Beroemde mensen. Uh, Paul Kruger, Mohammed Ali, Elisabeth Taylor, Walt Disney. Uh, wie wil nog meer hebben? Uh, Koningin Emma, de uh, Sultan van Jakarta. Kan het nog altijd? Kan ik nog altijd het nachtje komen slapen in Ruil? Voor een schilderij? Uh, jawel. Uh, dat kan heel mooi schilderen. <laughs> nou, het moet natuurlijk wel een beetje passen in de collectie. Uh, maar uh, sinds 2006 nodigen we dus kunstenaars uit, van een internationaal kaliber uit om hier een week of tien dagen te komen werken. Wanneer worden de volgende schilderijen geveild? 24 mei, als ik het goed heb uit mijn hoofd. En wat gaan jullie met het geld doen? Uh, dat gaan we besteden aan het onderhoud van de collectie. Want dat is heel erg hard nodig. Okay. Veel succes daarbij dan. Bedankt. Vanuit Voorne-Dam was dat Roy Hikkens. Straks, explosieve groei van auto's in China leidt tot wangedrag van de Chinese automobilisten. Eerst nu het goede nieuws. Positive News Network. Helaas, pindakaas. Ik vind het een beetje onze. hoor. word ik eerst met een uitgesmeerde hondenpoep. Maar ik zat even niet op te Dit is ook een vrij grote oppervlakte. Dat ding is. 4 uh, bij zoveel meter is het. Nou, en, en het murde wel. Ik denk, wat is dat nou? En ik zet niet op Ik zet er twee stappen op. En ze zeiden tegen mij: van, Nou, u, draait wel, u moet voor de kosten opdraaien van het gladstrijken. Ik zeg: Kost. Ik zeg: uh, Ik haal zelf wel een potje pindakaas. En ik haal er even een. Uh, een plastic spatel overheen. Ik bedoel, dat strijkert toch zo glad. Potje pinnenkaars, wat dat kosten? Dat mag dan nooit meer kosten dan 8, 9 euro. Ja, laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment gaat ja, die gaat toch een beetje meuren en bederven. Ik zou, zou zeggen tegen de bezoekers die naar het museum gaan: neem gewoon een boterham mee. Druk hem even in die pinnenkaars. En je hebt gelijk te eten ook. Hoppa! Die zijn bezig met het realiseren van een sauna en wellness. Voor mensen die in het leven gekwetst zijn door nou, bijvoorbeeld ziekte, pijn, geestelijk of lichamelijk letsel. Eigenlijk voor mensen die het niet meer zo vanzelfsprekend vinden om over de drempel van een openbare sauna te stappen. En om dat te realiseren heeft u een veiling georganiseerd van kunstwerken. Wat heeft het opgeleverd? Het heeft uh, qua veiling, van, want wij zijn gaan schilderen met een heleboel kunstenaars. Uh, we hebben een doek van 2 bij 3 meter gemaakt. Wat eigenlijk bestond uit 30 doekjes van 40 bij 50. En die afzonderlijke doekjes die zijn allemaal geveld. Gewoon hier op het plein uh, aan iedereen verkocht. En dat heeft 750 euro opgebracht. 750 euro? Dat waren topkunstenaars? topkunstenaars. Uh, en dan ook wel uit het hele land. Ik heb ze voorbij zien komen van Groningen, Amsterdam, uh, Doorwerd, Renkum. Uh, Friesland heb ik gezien. Uh, ja, hier, hier uit de buurt natuurlijk een heleboel mensen... Dus dat was gewoon leuk voor de mensen ook om te zien. Gezellige kunst. Ik vond dat zelf uh, afgelopen zaterdag heb ik dat uh, ook gezien, want er was ook een kunstmarkt bij. Dat is sowieso gezellig. En uh, wij, wij hebben ons wel ten doel gesteld om dat volgend jaar is te kijken of je het wat breder kan bezien met kunst. Gewoon ongezellige, echte kunst. We heeft echt een enorme productie. Voor de gemeentereiniging bijvoorbeeld, hè? Ja. Ja, Amsterdam, Rotterdam, ja, en, zeg maar, er ze zijn meer gemeentes allemaal, Nijmegen en... De ene wil berken, de andere wil getakken. Waarom eigenlijk? Nou, dit, dit is het zit zo. De ene die gaan naar Rotterdam en de andere gaan naar Amsterdam. En de, die van Amsterdam die zijn wat lichter. Hmm, wat zegt dat? En Rotterdam wil een, een een dikke bezem. Nijmegen wil ook een dunne bezem. Ik denk, ik, weet, ik zou zo niet weten dat er nou eerder... Vroeger waren we nog wel eens bezembinders. Maar als ik tot tekort kwam, dan ging ik naar Drenthe of naar Friesland. er zat er nog wel een bezembind. Dan kon ik er nog wel eens bezems kopen als ik zelf verlegen zat. Maar dat is helemaal gebeurd. U bent waarschijnlijk de laatste in Nederland. Ik denk dat ik de laatste ben van de Marokkanen, zeggen ze wel eens, maar... Ja, dat is zo. Ik, uh, ik, ik, ik volgens mij, uh, ben ik de enige een beetje die je nog, uh, of ik dat niet, maar mijn dochter, en mijn schoonzoon. Jullie zijn echt de laatste drie Marokkanen. Ja, precies. Nou, je Zangkunst. Ook, ja, we hebben ja. prachtige Handen, andere dingen. Andere dingen. bepaald Oren. Thema, dat mensen in hun eigen kunstuiting. Uh, kunstbenen. Sommige dingen moet je beter, beter privé houden. Indien nog te bouwen sauna van 750 euro. Ja, precies. Brenger van het goede nieuws was Erik Bakker. Het is zeven minuten voor tien. We gaan naar China. Daar vallen per jaar rond de 70.000 doden in het verkeer. Niet zo gek aantal voor zo'n groot land, zou je zeggen. Maar een deel van deze mensen overlijdt niet als gevolg van het ongeluk zelf... maar door toedoen van de automobilisten die je in hebben aangereden. Maria Vlaskamp, goeiedag. Goeiedag. Vanuit Peking. Hoe zit dat? Nou, die automobilisten zijn zo bang voor schadeclaims... en eindeloze juridische procedures door de familie van zo'n slachtoffer... of door zo'n slachtoffer zelf... Dat het uh, makkelijker is het slachtoffer naar een andere wereld te helpen dan uh, ze te helpen naar een ziekenhuis te gaan. Dus die, die krijgen gewoon de hersens ingetimmerd? Ja, en het uh, meest rugmakende geval was uh, met mesteken, uh, dus niet de hersens. Dat was een uh, conservatoriumstudent, uh, die reed een uh, serveerster aan. Uh, ja, die vrouw had eigenlijk helemaal niet zoveel een paar gebroken botten. Hij keek daarnaar, hij stapte er dus even uit en hij keek en hij zag dat die vrouw... Het nummerpla ...de nummerplaat lag te bekijken hè, op de grond. Want ja, dat moet je hebben als je iemand zou willen vervolgen. En toen pakte hij een mes en uh, heeft die vrouw uh, doodgestoken. Hij verklaarde later ook van ja, het was toch maar een boerin... ...en die had me eindeloos het leven zuur gemaakt om geld... ...en daar had ik geen zin in. Ja, ja. En dat is dus algemene praktijk daar bij jou in dat land? Nou, algemene praktijk is het niet. Uh, het is natuurlijk een heel groot land en dit is een, uh, ja, een heel gruwelijk incident. Maar als je dan eens goed na gaat zoeken, dan kom je meer van dit soort verhalen tegen. Uh, ik vond uh, bijvoorbeeld in de Chinese media een truckchauffeur uh, die een bedelares aanreed, daarna naar huis ging, toch een beetje rusteloos op bed lag. Niet van het feit dat hij iemand had aangereden, maar ja, die vrouw kon nog wel leven. En hij we is weer teruggereden, is doodleuk over die vrouw, gaan heenrijden. En dat heeft een automobilist in Fujian, een Zuid-Chinese provincie, ook gedaan. En daar ging het om een kind van zes, dat lag bij het achterwiel. Hij keek er naar, het leefde nog, uh, hij zet hem in zijn achteruit en rijdt nog eens over dat kind heen. Ja, maar nou zou je zeggen, een schadeclaim is altijd nog beter dan gevangenisstraf. Ja, in het geval van meneer uh, jou die uh, conservatoriumstudent... hoeft hij niet eens heel lang te zitten. Die heeft gewoon de doodstraf gekregen. Want die zaak oh. heeft uh, zo verschrikkelijk veel stof uh, opgewaaid... Uh, ja, dat daar alleen maar heel streng gestraft uh, zou kunnen worden. Ja. Maar goed, ja, als je dan zelf het leven laat... Dan kan je het, het, het, denken ze daar dan niet over na? Nou, uh, er zit een, je hebt een hele ingebakken schadeclaimcultuur hier in China... Uh, als jij iets van een ander kapot maakt, krijg je al gezeur. Als je iemand in de bus op zijn tenen staat, uh, kan je al een schadeclaim aan je broek krijgen. Uh, het is zelfs zo populair, die schadeclaims, uh, dat er de zogenaamde autospringers zijn. Dat is uh, ja, een beetje een urban legend hier in Peking, maar het is echt waar. Dat zijn mensen die rondkomen van schadevergoedingen en smartengeld... door ongelukjes die ze zelf zogenaamd expres veroorzaken. Dus ze springen zo de auto. Dat is van elke taxichauffeur. Uh, Zo'n kerel die ineens op je motorkap ligt, ah, dat kost je dan uh, een paar honderd uh, euro. Er zijn gevallen hier bekend van mensen die in jaren met springen op auto's uh, duizenden euro's hebben verdiend. Juist, nou ja, en nou zijn er steeds meer auto's in China ook. Hè? We kennen natuurlijk de fietsen in Peking, maar uh, steeds meer mensen kunnen een auto kopen en dus ook gaan rijden. Met een paar rijlessen uh, kun je de weg al op, geloof ik, hè? Ja, een uh, auto kopen is uh, goedkoop hier. Uh, de, uh, he, voor zo'n 5000 euro heb je al een uh, leuk wagentje. Rijlessen, ja, het rijexamen stelt niet zo heel erg veel voor. Dus uh, er is hier eigenlijk relatief nieuw. In een, uh, nou, een jaar of vijf, zes, een gigantische autocultuur ontstaan. Iedereen wil er ook een hebben... Maar ja, de verkeersmoraal loopt een beetje achter uh, bij, bij de nieuwe autocultuur. Ja. Uh, mensen gaan niet echt heel voorzichtig om in het verkeer uh, met elkaar. Goed, voorzichtig als je zelf gaat rijden daar. En ook niet voor <laughs> andere auto's springen. Ik rij niet, uh, ik fiets en dat is ook wel heel gevaarlijk. Wij voldoen gewoon de factuur, dus dat heb je helemaal niet nodig. Uh, <tie> <schakelen. laughs> Dankjewel vanuit China, Marije Vlaskamp. Straks, dames en heren, politie en advocaten weten bureau Halt niet meer te vinden. En het leven als single is duur, hoort u. In het vervolg van Goedemorgen Nederland. Na de reclame en het nieuws met Dorad Megens. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zo. Geëerd publiek, de Bimbo Box. De Bimbo Box? Ja. De wat? Dat is lang geleden. Hè? De Bimbo Box. Die zenuwachtige aapjes die altijd zaten te spelen. Wij nemen een munt. Ik denk een kwartje of zo. En na het inwerpen komt de kast dat leven en beginnen de aapjes te spelen. De bimbo box. Zondag in Holland Dok Radio, het mechanische aapjesorkest uit de jaren zestig. Leuk, hè? Toen razend populair, maar waar is het gebleven? Bij VND stonden die altijd. Zondagavond, 9 uur, de bimbo box in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws...